Het is vandaag precies twee jaar geleden dat een vliegtuig van Afrika Airways neerstortte bij Tripoli. Er vielen 103 doden, onder wie 70 Nederlanders. Nabestaanden die een juridische procedure willen beginnen, moeten Afrika uiterlijk vandaag dagvaarden. Maar voor verreweg de meeste nabestaanden is dat niet nodig. Wel hebben ze volgens de advocaat veel behoefte aan duidelijkheid over de toedracht van de ramp. Hij hoopt dat het rapport daarover voor het eind van het jaar klaar is.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 In de NOS met het oog op morgen zei Rutte dat hij er geen moeite mee heeft... dat minister Spies afstand heeft genomen van het Boerka-verbod. Als kandidaat-lijsttrekker van de CDA heeft ze volgens Rutte het recht... om zich op dit punt te profileren. Rutte zei dat het Boerka-verbod er wat hem betreft gewoon komt. Het is een politieke wens van de VVD, zei hij... omdat het belangrijk is dat mensen elkaar op straat kunnen aankijken. De NS verwacht dat het treinverkeer van en naar Utrecht... vanochtend weer volgens de normale dienstregeling verloopt...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 Washington maakt zich nog wel zorgen over de aanhoudende onrust in Bahrein. Daarom krijgt het land geen middelen die tegen betogers kunnen worden gebruikt... zoals traangas en granaten. Lucille Werner heeft de Major Boshartprijs gekregen. Dat gebeurde op een gala van het Leger des Heils in Amsterdam. De Major Boshartprijs wordt ieder jaar uitgereikt... aan iemand die een bijzondere bijdrage levert aan de samenleving. Lucille Werner wordt geprezen voor haar inzet... voor de integratie van mensen met een handicap... Ze is de enige tv-presentatrice met een zichtbare lichamelijke beperking. Het weer, afwisselend wolken en zon. Lokaal kans op een bui, maar dat stelt weinig voor. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen droog en zonnig. Het voelt dan warmer aan. Zo. Hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Zitten, relaxen of liggen, dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Opium, de kunst- en cultuur met Cornel Maas. Vanavond Aardstaatjes, de peetvader van de kindertelevisie. Wie kent niet meneer Aard of JJ de Bom? Naast zijn baandoorbrekende werk ook aandacht voor de lastige Aardstaatjes. Met Theo Maas en Joost Prinsen. Opium, vanavond kwart voor elf, Nederland 2. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten lekker zitten. Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 12 mei. De Grieken lopen langs de rand van de afgrond. Onderling worden ze het niet eens en Europa heeft het nu helemaal gehad. Dan maar zonder, heeft de baas van Europa Barroso gezegd. De Nederlandse marine is in actie gekomen voor de kust van Somalië. En het is vandaag precies twee jaar geleden... dat het vliegtuig met veel Nederlanders aan boord boven Tripoli verongelukte. Hoe staat het met de schadevergoeding en het onderzoek naar de oorzaak? En het tentenkamp van asielzoekers in Ter Apel groeit nog steeds. Hoe moet het verder? We bellen straks ook nog eventjes met de Nederlandse spoorwegen... over de stroomstoring op utrecht Centraal. Van gisteren en mannen, straks even opletten: morgen moederdag. En als jullie een beetje origineel uit de hoek willen komen. Jeroen Schudijzer heeft een aantal nieuwe trends ontdekt. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. De meeste nabestaanden van de passagiers die omkwamen bij de vliegramp bij Tripoli... kregen binnenkort schadevergoeding uitbetaald door de luchtvaartmaatschappij African Airways. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat het toestel van die maatschappij... met aan boord 74 Nederlanders neerstortte. Alleen het jongetje Ruben overleefde de crash. Viru Mewa is advocaat van de nabestaanden van de 38 overledenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor regeling is er voor de nabestaanden getroffen? Nou, over de regeling als zodanig kan ik niet zo heel veel vertellen omdat de onderhandelingen onder een geheimhouding vallen. Ik kan wel berichten dat er afgelopen anderhalf jaar, nou, afgelopen twee jaar eigenlijk, is onderhandeld over een verschadering dat betaald moet worden. En daar is overeenstemming over bereikt in de meeste getallen. Is dat een collectieve regeling of gaat dat nee. per individu? Nee, dat is inderdaad echt per individu. Uh, ieder persoon leidt een andere uh, vorm van schade en ook een andere hoogte van schade. En dat moet je echt per individu zien afwikkelen. Maar ho hoe zit dat dan? Waarom leidt ieder individu een andere vorm van schade? Nou, u kunt zich voorstellen dat als een kostwinnaar aan boord is komen te overlijden... de schade hoger is voor een achtergebleven gezin dan bijvoorbeeld een volwassen man... die niemand achterlaat, uh, behalve zijn ouders, om maar te noemen die niet financieel afhankelijk zijn van zo iemand. Precies, dat is het verschil daarbij. Uh, ja. U zegt dat het voor het grootste deel, zo verzaak u goed, hè, van de nabestaanden een regeling is getroffen. Uh, ja. Wat zijn dan een beetje de problemen bij de mensen waar het nog niet voor is geregeld? Uh, nou, dat is niet zo heel lastig. Dat is gewoon de tijdsdruk. We hadden eigenlijk tot vandaag wettelijk uh, gezien om een regeling zien te bereiken. En het gaat natuurlijk om heel veel mensen. En dat is gezien de tijd gewoon helaas niet gelukt. In andere gevallen uh, is er bijna een overeenstemming, maar moeten er nog wat details besproken worden. Ja, en uh, twee jaar geleden, dan wordt er binnenkort uitbetaald. Is dat uh, snel of uh, is dat gewoon? Mm, uh, u bedoelt het, Qua dus snelheid? De betaling plaatsvindt? Ja, ja, ja. Nee, nou, ja, binnen twee jaar, dat is, dat is snel. De, de, termijnen, de termijnen die gegeven worden, uh, die zijn op zich kort. Twee jaar lijkt kort. Uh, dat werkt nu ook wel, omdat we niet alles hebben kunnen... Uh, afwikkelen, maar het is relatief snel, zeker. Ja. Nou herinneren we ons nog allemaal uh, de beelden en het verslag ook op de radio... van onze verslaggevers die daar op de rampplek waren. Die daar ook heel veel persoonlijke spullen hebben gezien van de mensen. Zijn die trouwens verzameld uh, ergens? Zijn die bij elkaar gekomen? Ja, er is in Engeland een loods waarin de spullen zijn opgeslagen... die daar ter plaatse zijn uh, verzameld. Uh, de afgelopen tijd zijn er veel spullen teruggebracht naar de nabestaanden. En dat gaat dan met name om spullen waarvan identificeerbaar zijn dat ze tot een bepaalde familie toebehoren. Een heel groot deel is ook niet identificeerbaar, is zo vernietig... en ook niet te achterhalen aan wie dat toebehoort. En daar, ja, daar liggen dus nog spullen waarvan niemand weet aan wie die toebehoren. Ja, begrijp ik. En trouw, is er trouwens al iets bekend over de oorzaak uh, van de ramp? Nee, nee, en dat is eigenlijk ook wel de grootste frustraties bij alle nabestaanden. We hebben het nu over schadevergoedingen en, en spullen... maar de belangrijkste vraag voor in ieder geval al mijn cliënten... ...is wat is er gebeurd en hoe gaat het met het onderzoek verder. Uh, er is eigenlijk door de oorlog in Libië uh, weinig bekend wat er met de onderzoeksresultaten is gebeurd... ...en of er eigenlijk nog wel ooit een rapport komt. Ik weet dat Buitenlandse Zaken onlangs aan de nabestaanden kenbaar heeft gemaakt... ...dat er nog een onderzoek verricht wordt, nu het land weer enigszins stabiel is... ...en dat zij verwachten ergens dit jaar een rapport te kunnen produceren. Meneer Meemmer, ik dank u wel. Graag gedaan. Uiteenlopende de reacties in Suriname op het opschorten van het 8 december straf, strafproces. Gisteren besloot de krijgstaat namelijk dat er een onderzoek moet komen... naar de vraag of de omstreden die wet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Openbaar ministerie moet daarover met een voorstel komen. En tot die tijd is het proces geschorst. Hamer Woerboom peilde de reacties bij de nabestaanden en juristen. Gespannen was iedereen naar de rechtbank toegekomen... Zou de president van de krijgsraad de omstreden amnestiewet naast zich neerleggen en doorgaan met het proces tegen de verdachte van de decembermoorden? Of zou ze de wet volgen en het proces stopzetten? Het werd geen van tweeën. De rechter acht zich niet bevoegd om te oordelen of de amnestiewet in strijd is met de grondwet of niet. En dat moet nu onderzocht worden. Het duurde bijna een uur voordat ze dat in pittige juridische taal had uitgelegd. Zelfs voor de juristen in de rechtszaal duurde het even voordat de uitkomst duidelijk was. Laat staan voor de nabestaanden. Onder hen Helen Kamperveen. Het was lang. Ik heb heel aandachtig zitten luisteren. En af en toe door de intonatie en door bepaalde dingen die ik hoorde dacht ik... ...oh, dat gaat goed. Weet je wel? Maar uiteindelijk ja, heb ik nu toch zoiets van... ...ja, ik weet eigenlijk niet waar ik, waar, waar ik sta, wat ik ermee moet. Het is, in ieder geval is het niet stopgezet. Dat is een positief gevoel. Maar, maar uh, ik, ik moet het nog echt even goed tot me laten doordringen... en ik moet het me laten uitleggen door mensen die juridisch wel beter onderlegd zijn... als ik wat er nou precies aan de hand is. Ik weet het niet. En uh, ja, hoe lang is de weg nog? Dat is onduidelijk. Ook voor Jeff Handmaker. Hij is naar Suriname gekomen om het proces te beoordelen... namens de gezaghebbende Internationale Commissie van Juristen in Genève. Die organisatie is bezorgd over de uitspraak van de krijgsraad. Volgens Handmaker wordt het proces door de uitspraak vertraagd en had de rechter best zelf uitspraak mogen doen over de vraag of de amnestiewet wel of niet strijdig is met de grondwet. Wel, uh, die wet had wel getoetst kunnen zijn door deze krijgsraad. Dus het is wel een beetje waasendwekkend dat die krijgsraad hebben besloten om dat niet te doen. Wat uh, duidelijk is van het proces van vandaag, is dat deze krijgsraad was niet bereid om zelfs dat beslissing te nemen. Niet bereid dus. Net zoals de vorige maand het openbaar ministerie de hete kolen van de gevoelige beslissing bij de rechters neerlegde, kaatsen nu de rechters de bal weer terug naar de openbare aanklager. Lilian Gonçalves is een van de nabestaanden. Ze is vanuit Nederland naar Suriname gekomen om deze zitting bij te wonen. Ze is prominent juriste, lid van de Raad van State en ze bekleden hoge functies bij Amnesty International. Ook voor haar is duidelijk waar de hete kolen nu weer liggen. Ze liggen in ieder geval nu bij de auditeur militair. En we maar moeten... zijn het hete kolen? Denkt u dat het inderdaad zo werkt? Uh, dit heb ik niet eerder meegemaakt. Maar het zijn natuurlijk heel ingewikkelde vraagstukken die voorliggen. Dat uh, moeten we allemaal bekennen. En het ligt nu in ieder geval weer op het bord van de auditeur militair. Maar wat goed is, het is niet voor een bepaalde tijd. Er wordt een datum bepaald waarop de auditeur militair nader moet informeren en een standpunt moet bepalen. Vindt u wel dat het juridisch zorgvuldig gebeurt of hebt u het gevoel dat er toch om de hete brei heen gedraaid wordt? Naar mijn indruk is het zorgvuldig. Afwachten is hoe de onderbouwing is, maar het, maakt, het geheel maakt als gebruikelijk een zorgvuldige indruk. Het is dus nog onduidelijk wat de volgende stap in het proces is en op welke termijn die gaat komen. De verdachten hebben twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Advocaat Erwin Kanhai, van hoofdverdachte president Bouterse zei dat hij niets van de uitspraak van de rechters begrijpt. Hij wil de geschreven versie van het vonnis afwachten. En die krijgt hij, naar eigen zeggen, volgende week. En het was Harman Boerboom. En hij is normaal gesproken ook van de wereldomroep. Maar bij die wereldomroep is het doek gevallen. De wereldomroep is omroepgeschiedenis. Althans, voor de Nederlandstalige uitzendingen van de wereldomroep. 270 van de 350 werknemers moet op zoek naar een andere baan. Met een marathon-uitzending van 24 uur nam de Wereldomroep afscheid van zijn publiek. De uitzending werd bijgewoond door honderden medewerkers en oud-medewerkers. Heel prettig weekend nog, waar ook ter wereld. En hiermee neem ik afscheid van u. Met trots en een beetje weemoed scheiden hier onze wegen. Er rest ons nog maar één ding. Dank u wel. Ik zeg. De landgenoten, waar ook ter wereld en altijd behouden aankomst. Wij groeten u met ons spontaan en welgemeend... Nul. Tot zover de wereldomroep. Onder de aanwezige Joop van Zel. met wat voor gevoel sta je hier? Met de deernis en droefenis, de Karin. Want ik heb... Ja, ik was al van jongs af geïnteresseerd in radio en ook in de wereldomroep. Maar ik ben uh, op mijn negentiende jaar, toen ik in dienst was geweest... al even bij de publieke omroep hier, in, uh, in, bij de AVRO. Toen ben ik naar uh, nieuw Guinea gegaan. Voor de omroep daar. En dan was ik een vaste klant van de wereldomroep. En bovendien eh, zenden we daar ook destijds eh, programma's uit... die ze voor de transcriptiedienst op band zetten. En die daar werden uitgezonden. Dat was heel nuttig iets van eh, de wereldomroep toen. En toen, daarna, toen ik terugkwam heb ik hier nog eens gesolliciteerd... Maar ik werd niet aangenomen, oh. want, want er was toch een collega, een hele mooie stem trouwens, hoor, maar hij was niet zo journalistiek. Maar die had een paar dagen rechten gestudeerd en ik niet. En dat vonden ze wel deftig bij de Wereldomroep. Deftig om, ja, de Wereldomroep was een beetje stobistisch eigenlijk in die tijd. Aanvankelijk niet voor gewerkt, maar later wel. Ik heb Nieuwsleiden Europa gepresenteerd, regelmatig. Oud-medewerker van de Wereldomroep, Al Pilgram. Dag ja, met welk gevoel sta je hier? Ja, behoorlijk wat weemoed. Het was, eh, toen ik hier werkte waren het de boelige jaren 60 Dat er in Nederland van alles tegelijkertijd veranderde. Politiek, de politiek, de godsdienst, de opvoeding. Allemaal tegelijkertijd. En daar heb ik hier heel veel programma's over horen maken en mee kunnen maken. En heel erg veel discussies. Dit was altijd een prettig bevlogen club in de wereld waar, uh, waar je met heel veel motivatie ook werkte Ik viel net op toen uh, er nul werd gezegd en het uh, einde oefening was was het echt even heel erg stil doodstil, he? doodstil en je merkt ook aan veel mensen dat dat een emotioneel moment is en dat was het voor mij ook. Het, het is heel jammer dat je moet stoppen... omdat nou eenmaal de politiek even heeft besloten... dat hier de bezuinigingen terecht moeten komen. En daar is ook wel enige reden voor. Want ja, iedereen kan alles met internet tegenwoordig. Maar de vraag is of je iedereen die geen internet heeft wel bereikt. Rijden er treinen van en naar Utrecht. U hoort het zo op de radio. Verkeersinformatie, er zijn geen bijzonderheden. Het is namelijk lekker rustig op de weg. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Grote stroomstoring rond Utrecht centraal gisteravond. Vanaf 9 uur reden er enkele uren nauwelijks treinen van en naar het station. René Vechter is de woordvoerder van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe is het nu? Op dit moment uh, rijdt gelukkig uh, alles weer. Helemaal volgens dienstregeling.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 Ja, toen begaf hij het, heb ik begrepen, en uh, toen viel alles uit. Met alle gevolgen van dien. Maar goed, alles ja. werkt nu weer. Uh, treinen rijden op tijd, we kunnen gewoon rustig ook in het weekend de trein nemen. Meneer Vechter, ik dank u wel. Graag gedaan. Hoe lang duurt het voordat een verwoeste woonwijk weer is opgebouwd? Wie de afgelopen dagen de beelden van de Syrische stad Homs heeft gezien... die heeft het zich misschien afgevraagd. De Libanese beweging Hezbollah heeft er zes jaar over gedaan... om delen van Zuid-Beirut weer op te bouwen. Daar waren veel gebouwen verwoest tijdens de oorlog met Israël in 2006. Gisteravond werd de herbouwde wijk feestelijk opgeleverd... en onze correspondent Zand van Horen die was erbij. Ik heb geen idee waar het over gaat in dit geval... maar het klinkt een beetje droevig en een beetje boos. En die muziek op een straathoek midden in een wijk van Zuid-Beirut... zou heel goed kunnen gaan over de verwoesting die hier zes jaar geleden plaatsvond. De bombardementen tijdens de oorlog met Israël. En juist dit kruispunt was helemaal vernietigd. En juist dit kruispunt, daar wordt gevierd dat na zes jaar... alles weer helemaal spik en span is. nieuw is opgebouwd, straat opnieuw zijn aangelegd. Alles is hetzelfde... Maar dan heel veel beter. En ik sprak vanmiddag met wat mensen die nu met gele hezbollah vlaggen uit het raam staan te zwaaien. En die behaamden dat eigenlijk allemaal wel. Goed, het all my house go, all my thing go. Mijn huis was helemaal verwoest, zegt deze vrouw in de deuropening. Vijf jaar heb ik ergens anders moeten wonen, maar nu is het veel mooier. Tegenover haar appartementencomplex. Allemaal nieuwe gebouwen. Eigenlijk is de hele straat opnieuw opgebouwd. De straat zelf trouwens ook, dus niet alleen de huizen. En dat komt legt de visboer uit, doordat hier op de hoek, op de eerste verdieping, een van de kantoren van Hezbollah zat. Dus vandaar dat dat gebombardeerd is. 2006 it was shop. shop. 2006 was destroy all. all the buildings here, was Die visboer, trouwens, is een winkel. Is het is dus ook helemaal nieuw, inclusief alle apparatuur die erin staat. En dat opknappen is gebeurd door een projectbureau. In de hal daarvan staat een maquette van de wijk... met een kleurende huizen die opnieuw opgebouwd moesten worden. En dat zijn er heel erg veel. Ik zie de vrouw gaan de vrouw en de vrouw en de vrouw en de vrouw de de het mooiste is, zegt de directeur, dat iedereen weer op precies dezelfde plek is teruggekomen... maar dan in een mooier huis. Dus we hebben niet alleen de huizen herbouwd, maar ook de gemeenschap. We hebben niet alleen de huizen herbouwd, maar ook de gemeenschap. Het is niet aan Israël. Op het gebied van de huid zegt deze te Israël wilde ons breken, maar dat is dus niet gelukt. Daarom beloofden we in 2006 na de oorlog dat we alles zouden herbouwen. De financiering komt van individuen, maar het allergrootste deel is betaald door Iran. 100 miljoen dollar heeft het totaal gekost. De wederopbouw, de herhuisvesting, al het nieuwe meubilair. Een feestje dus vandaag op het kruispunt wat helemaal vernietigd werd. Met de directeur van de wederopbouworganisatie... samen met andere kopstukken van Hezbollah op de eerste rij, zag ik ze net zitten. En degene die daar dus niet zit, is de baas van Hezbollah, Hassan Nasrallah. Want hij is nog altijd bang voor een liquidatiepoging. Iedereen wacht op zijn speech, die dus waarschijnlijk vanaf een afstand... op grote beeldschermen te zien zal zijn. Niet alleen deze wijk is opnieuw opgebouwd, ook het wapenarsenaal. En ook dat is stukken beter geworden, zegt Nasrallah. Voor elk huis dat ze raken, zullen we in het vervolg ook een huis in Israël raken. Heel Israël ligt binnen het bereik van onze raketten. Dat geldt dus ook voor Tel Aviv. Het moment gaat komen, dachten de meeste mensen toen ik ze er vanmiddag naar vroeg. Maar als dat betekent dat deze wijk dan opnieuw gebombardeerd wordt... dan zullen we hem gewoon weer ombouwen. De reportage was van Sander van Horen. Mali dan. Mali is doormidden gesneden. Sinds vorige maand rebellen van radicale islamitische bewegingen... het noorden van het land hebben ingenomen. Een van die bewegingen is Ansardine. Dat is een groep die banden heeft met Al-Qaeda... en de vestiging van een islamitische staat nastreeft. Afrika-correspondent Koert Lindeijer is in de stad Mopti... waar hij samen met zijn gids de kade bezocht... waar een levendige handel is. Ze troffen er ontheemden uit het noorden... die de islamitische sharia wetten in de Sahara ontvluchten. Op de kade van Mopti was het altijd een komen en gaan van boten, pirogs uit Timbuktu. Dit was een punt van handel en nu is het rustig. Jamanou, ik loop hier met Jamanou. Was het hier vroeger druk? Wat is er nu met de handel gebeurd? So now everything is stopped because of a problem up north there. Nu het noorden is ingenomen door rebellen, is er geen handelsverkeer uh, uh, meer. De rivier, de Niger, dat was de ader, de slagader van dit land. Maar ja, die is nu stilkomen te liggen vanwege de rebellie in het noorden. Dit is zoutblokken, zout, zout uh, hier, dat traditioneel door de eeuwen heen was dat een van de handelswaren van Timbuktu in dit uh, deel van Afrika. Ik ben hier nu met een... Zouthandelaar. Er is geen, uh, geen handel meer, vertelt uh, deze zouthandelaar. Hij ligt wat te luieren onder een rieten matje. En hij zegt: Sinds enkele maanden is er niets meer te doen. Mensen durven hier niet meer naartoe te komen om zout te kopen. En er komt geen zout meer uit Timbuktu. De handel ligt op zijn gat. Mouden is het niet Ik kan het niet op een uh, terrein van uh, de brandweer kom ik nu een heleboel ontheemden tegen. de des déplacés. De déplacés venant du Nord. Kidal, Tombouctou, Gao en tout le Nord. Hier uit Gidal, Timbuktu en uh, Gao. De drie districten van het noorden. Hier zijn tienduizenden ontheemden naartoe gekomen. Dit is de keuken. Hier zijn allemaal vrouwen. en daar is de Apenbroodboom. En daar zitten de oude heren. Laat ik daar naartoe gaan. Een van uh, de ontheemden laat hier op zijn mobieltje een uh, speech zien uit zijn dorp, waar hij uit is weggevlucht van Ansardin, een van de radicaal-islamitische bewegingen. Wat zegt deze, deze meneer op uh, dit kleine filmpje? On de the video zegt hij dat their enige wapen is God. Het enige wapen dat we hebben is God, Allah. Het gaat niet om Mali, het gaat om God. En iedereen moet leven volgens de geboden van Allah. Naast me zit een meneer die een sigaret uh, opsteekt. Kan dat nou nog in uw uh, dorp? La sigaret, alcohol. Geen sigaretten meer, geen alcohol meer. La sharia, Ja, de sharia is daar uh, afgeroepen, uit uh, afgekondigd in mijn dorp. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb ook van mensen gehoord die hun handen zijn afgehakt als straf voor het stelen. Wat gaat u zelf doen? Gaat hij terug? Ik ga alleen terug als het regeringsleger er terugkomt. Als er veiligheid is. En dat kan nog een tijdje duren. En dat zei de man die werd geïnterviewd door Koert Lindeijer. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen... die de lente zo al mooi genoeg vinden...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 Met onder andere videoconferencing. Kijk snel op Regis Station 2 Station.nl. Vanavond in Debat op 2. Jongeren en hun mobieltje. De hele dag zitten ze op Facebook en Twitter. Maar maken ze ook nog normaal contact? Zonder social media hoor je er niet bij. Maar is het gevaarlijk om je hele leven op internet te zetten? Vanavond Debat op 2. 5 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. DNOS, het Radio 1-journaal. Het is nog onzeker of het proces tegen Radko Mladic voor het Joegoslavische tribunaal woensdag echt kan gaan beginnen. Bosnische servische Lege Leiden wil namelijk dat een van de drie rechters, Alfons Ori, van het proces wordt gehaald. Gisteren diende Mladic daarom een wrakingsverzoek in. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, volgt de zaak Mladic voor ons. Matthijs, een van de bezwaren van Mladic tegen de rechter, tegen Ori dus, is dat het een Nederlander is. Waarom vindt u dat zo bezwaarlijk? Een uh, Nederlander kan niet onbevooroordeeld naar Srebrenica kijken, zegt uh, Mladic. Natuurlijk vanwege de rol die de Nederlandse blauwhelmen hebben gespeeld bij de val van de enclave. Het is ook voor Nederland een trauma. En daarbinnen is Mladic de bad guy, om de termen van toen nog maar eens te gebruiken. De advocaten hebben het over een belangenconflict en persoonlijke vooringenomenheid door Ori. Hij kan zich niet losmaken van zijn Nederlandse advocaat, schrijven de advocaten. En tegelijkertijd is dat Srebrenica meteen ook het belangrijkste onderdeel in de aanklacht tegen Mladic... Hij wordt verdacht van genocide, volkerenmoord... en dat is de zwaarste verdenking bij dit tribunaal. Ja, Maar is het dan alleen het Nederlanderschap... of heeft Ori in de loop der tijd ooit iets gezegd... waaruit zou blijken dat hij vooringenomen is? Ook, ja, ze zeggen ook de advocaat, uh, aan zich is dat onvoldoende, dat Nederlanderschap. Ze hebben 41 pagina's, een dik verzoek, veel meer dan wat er normaal gesproken voor staat. En daarin noemen ze inderdaad ook beslissingen van deze rechter en zijn houding tijdens eerdere voorbereidingszittingen. Je herinnert je nog hoe Ori Mladic afkapte en hem zelfs de zaal uitstuurde. Dat zien ze als vooringenomenheid en het feit dat deze rechter eerder andere Bosnische Serviërs... waaronder ondergeschikte van Mladic, heeft veroordeeld bij ditzelfde tribunaal. En die stonden soms voor gedeeltelijk dezelfde feiten terecht. Hun redenering is, kijk, deze rechter heeft er belang bij... om zijn eerdere beslissingen niet tegen te spreken. Hij zal niet opeens anders gaan oordelen over diezelfde feiten. Dus kijkt hij niet onbevangen naar deze zaak. En dus is het niet een eerlijk proces, ze zeggen... Ori wegsturen is de enige manier om dit proces integer te houden. Ja, maar die onbevangenheid en laat zeggen, het willen blijven oordelen in lijn met datgene wat je daarvoor hebt uh, gedacht en hebt uitgesproken. Nou, dat lijkt een beetje wel een punt. Ja, maar goed, je kunt over dat laatste punt zeggen dat uh, veel meer rechters al hebben geoordeeld in andere zaken bij dit tribunaal. Bijna allemaal natuurlijk. En dat de meeste verdachte Serviërs zijn bij dit tribunaal. Dat is ook. Gewoon eenmaal zo. Dat kleeft niet alleen aan deze rechter. Het is ook een voordeel in het proces hè, dat sommige zaken, sommige onderdelen al behandeld zijn. Dat kan voor wat uh, uh, versnelling uh, zorgen in, in de ogen van het tribunaal. Overigens heeft uh, Radu van Karadzic uh, kort na zijn arrestatie in 2008 precies dezelfde bezwaren uit tegen deze, deze rechter. En het tribunaal heeft toen uh, zich daar niet over uitgesproken, de wraking. maar heeft wel de rechter weggehaald met een trucje. De officiële lezing was toen dat dat nodig was om de weg Tussen de rechters te verbeteren. Ja, goed, dat was het toen. Maar nu, komende woensdag, begint het proces. Is dit tijdrekken? Ja, daar zou het best wel eens op kunnen lijken. Het is rijkelijk laat. Hè? Want uh, dezelfde bezwaren die kwamen al aan het licht uh, vorig jaar. Toen Mladic werd gearresteerd. Het is bijna een jaar geleden dat hij naar Den Haag kwam. Ook toen was er al verbazing over de benoeming van Ori. En nu komen ze pas met dit verzoek. Op het allerlaatste moment. En ze zeggen het ook in het, uh, in het verzoekschrift. Dat het is meteen het tweede deel van het verzoek. Schort u alstublieft, uh, voorzitter van het uh, tribunaal. Schort u alstublieft de zaak op totdat deze kwestie is opgelost. En dat is eigenlijk wat Mladic het afgelopen jaar voortdurend heeft gedaan. Geprobeerd om tijd te rekken. Zijn laatste verzoek om de start van het proces drie maanden uit te stellen. Dat is vorige week afgewezen. Hij klaagt dat hij zich niet voldoende heeft kunnen voorbereiden. Misschien verklaart dat inderdaad deze timing om nu met dit verzoek te komen. Overigens is de vraag of, het dan, uh, of dat effectief is. Want het tribunaal kan heel snel beslissen over het wel of niet aanblijven van deze Nederlandse rechter. Dankjewel. Matthijs van der Wiel. Een... Slapende voetbalreus, India, moet wakker worden gemaakt. Dat vindt oud-voetbaltrainer Rob Baan. En hij is tegenwoordig technisch directeur van de Indiase Voetbalbond. Gisteren is een eerste stap gezet, want minister Edith Schippers... heeft vrijdag de eerste oranje voetbalacademie in India geopend. Speciaal voor jonge voetballers. Ze is op dit moment in het land met een handelsdelegatie... en nog drie voetbalacademies moeten er volgen. Betrokken dus bij die voetbalacademies is Rob Baan. En hij is nu aan de lijn. Meneer Baan, um, voor hoeveel jongens is er plek trouwens op zo'n voetbalacademie? Uh, gemiddeld zo'n 30 tot 35. 30 tot 35. En ja. hoe, hoe ziet dat eruit? Is dat, een, is dat een school, is dat een campus? Ja, wij zoeken, en dat hebben we de afgelopen zes maanden gedaan, uh, overal in het land naar scholen... Uh, die al een aantal faciliteiten hebben, zoals een gym, een, een swimmingpool en een veld. En uh, een daarvan was deze, dat is in Navy Mumbai, dat is in Father Agnel School. Daar zitten 2000 studenten. En wij komen inwonen en kunnen dus gebruik maken van de faciliteiten. Ja. India, ik zei het in het begin, is een slapende voetbalreus. Um, dat zei de minister, de minister ook. Ja. Wat wordt daar nou precies mee, mee bedoeld, een slapende voetbalreus? Nou ja, als iedereen weet, als je, als je India praat, praat je over cricket... Ja. En dat is mateloos populair. Maar er wordt overal toch ook al in aan allerlei landjes die er, als er zijn in grote steden, wordt er dus ook voetbal gespeeld. Dus de interesse van kinderen is groot. De interesse in met name de Europese league, zoals de, de, de Premier League, de, de, Liga, de La Liga. Uh, eventueel ook Nederlands voetbal wordt, wordt gevolgd. Ze kennen de spelers. Dus de potentie is er. Ja. En voetbal is net zoals in Brazilië met eigenlijk alles wat een beetje rond is? Uh, nou, de, de, het is in die zin zoveel moeilijker hier, omdat er bijna geen landjes zijn waar, waar dat kan. De grote steden zijn allemaal overbevolkt en, en levensgevaarlijk. Dus de, dat is een, andere, een van de ideeën die we moeten gaan creëren. Zoals uh, in Nederland we kennen: de de Kruif, Kruif Foundation. Yeah. Waar allerlei veldjes worden neergelegd. Dus de, dat is ook een van de plannen in de toekomst, om dat hier te gaan realiseren. Ja, wat ik eigenlijk bedoel, uh, meneer Baan, is: van wat in Brazilië maken ze van gras, dat heb je zie je ook gewoon in sommige Afrikaanse landen, maken ze yeah. van gras zelfs een, een, een bal. Hebben ze ballen? Waarvoor? Voetballen ze eigenlijk mee, ja, als nou ze voetballen? Ja, de, de, uh, helaas moet ik zeggen, als ze voetballen, voetballen ze dan met een cricketbal. Want die is altijd wel voor, voorradig. Uh, maar uh, ja, uh, ze, ze kunnen in ieder geval uh, improviseren als dat nodig is. Ja. Ja. En als u zo uh, rondkijkt, kijken, dan ook rond, uh, kunnen ze het een beetje? Zit er talent bij? Hebben ze er aanleg voor? Ja, kijk, kijk, wij zijn het land met de langste mensen. Je zou haast zeggen dat wij tot de kleinere landen boren hier in India. Maar qua techniek zijn ze ongelooflijk vaardig en snel en, en, en, en hun coördinatie is geweldig. Uh, daardoor overleven ze dus ook. En, en van dat soort voetbal zullen we het in de toekomst moeten hebben. Ja, het, het mooie, uh, laat maar zeggen, het technisch en heerlijk om naar te kijken voetbal. Dat soort zaken. En ja. hoe lang uh, zal het duren voor zo'n land als India? Want ze hebben natuurlijk geen historie... Voor, voordat het ook een beetje op niveau kan voetballen. Nou ja, De historie was er wel, maar die was er in de vijftige in de jaren. Toen hebben ze zelfs een keer zich voor olympische uh, oh. kwalificatie gekwalificeerd. Maar toen is er een dip gekomen en is dat niet meer opgepakt. En toen is cricket en hockey naar voren gekomen. Maar uh, ik denk dat uh, India de potentie heeft... om in ieder geval bij de beste vijftig van de wereld te gaan horen. En, en dat je, wij hopen in 2017... Uh, de, de onder 17 World Cup te mogen organiseren. Ze hebben vijf jaar de tijd nu om de talenten op te leiden naar die World Cup. En, en die generatie moet dan vijf jaar later zich kunnen kwalificeren voor Qatar. Ja. Ik wens u er uh, veel succes bij. En uh, nou ja, als er hele grote talenten zijn... dan zien we die vast en zeker ook wel in de Europese competities... en misschien wel hier in Nederland. Meneer Baan, zeker. dank, dank ja, voor het gesprek. Okay. Tot ziens. Dan gaan we het hebben over de piraten. Want voor de Somalische kust hebben mariniers van het Nederlandse vergat... haar majesteit van Amstel, vrijdag 17 gegijzelde bemanningsleden... van een boot bevrijd. Elf piraten zijn gearresteerd. We hebben nu verbinding met kapitein-luitenant Terzee Hans Verbeek. Meneer Verbeek, de bemanningsleden, begreep ik, zaten op een Arabische boot. Hoe kwam u daar trouwens achter? Uh, we kwamen erachter, goedemorgen overigens, uh, vanuit de Indische Oceaan... Uh... We kwamen erachter doordat we dat schip ontdekt hadden met onze helikopter. Uh, we wisten dat er in uh, dit gebied aanvallen waren geweest op kofferdijschepen. En we zijn daarna op zoek gegaan naar uh, schepen die mogelijk die aanval hadden uitgevoerd. En, uh, en zo hebben we dit schip gevonden. Ja. Uh, wij kregen hier berichten binnen over een helikopter van Uvregat. Dat die gisteren beschoten is. Uh, had dat met deze actie te maken? Nee, er zit geen verband tussen. Het natuurlijk, heeft allebei te maken met, uh, met uh, de piraterij in het gebied... die uh, een ja, grote bedreiging vormt voor, uh, voor de handel, uh, waar Nederland ook last van heeft. Maar in dit geval uh, waren de twee incidenten onderling niet verbonden. Nee. Die piraten die uh, u heeft uh, gearresteerd, want zo moet ik dat geloof ik zeggen, hè? Waar, waar zijn die op het moment? Uh, die zijn aan boord, bij ons aan boord. We hebben de bemanning van de douw uh, bevrijd. En die, uh, de douw dat is een klein uh, lokaal uh, kofferdijscheepje. Uh, die hebben hun eigen schip teruggegeven en uh, we hebben de piraten gearresteerd en die zijn nu uh, bij ons aan boord. En wat gaat u met die piraten doen? Uh, nou, uh, zoals u misschien weet varen we hier onder de Europese Unie vlag. De Europese Unie operatie Atalanta is een van de operaties die in dit gebied actief bezig is met piraterijbestrijding. En het is onze EU-baas nu. We varen onder een, een EU-vlag die nu bezig is om te kijken of een van de landen in de regio uh, die piraten willen overnemen voor berechting. Ja. En die uh, gegijzelde bemanningsleden, die dus nu weer uh, vrij zijn, zitten die weer op, een, uh, op hun eigen uh, schip? Ja. ja, die zitten weer op hun eigen schip. Uh, sterker nog, ze zaten eigenlijk op hun, uh, hun eigen schip. Ze waren ja, wel... uh, overvallen op hun eigen schip. En de uh, piraten wilden het, uh, zolang ze daar aan boord waren, gebruiken om een grotere kofferijsschip uh, te kapen. Uh, dus de bemanning die is natuurlijk heel blij dat ze bevrijd zijn. Die zijn nu weer op weg uh, terug naar huis. En, en door die bemanning te grijzen, hebben we feitelijk twee vliegen in één klap geslagen, namelijk door zowel de bemanning te bevrijden als ook een, een piraterijgroep uh, onschadelijk, uh, onschadelijk te maken, waardoor nu in ieder geval uh, de zee hier weer iets uh, veiliger is geworden. Ja, en van welke nationaliteit uh, waren die, die bemanningsleden van dat schip? Het waren allemaal Iraniërs. Allemaal Iraniërs. En uh, het gaat verder gewoon uh, naar omstandigheden, moet je dan zeggen. Goed met ze. Ja, we hebben natuurlijk uh, nadat het schip uh, veilig was gesteld en, en de, de piraten van uh, gegijzeld en gescheiden waren, hebben de bemanning uh, gecontroleerd. En ook gevraagd naar hun welbevinden. We hebben ze uh, wat vers uh, voedsel gegeven en uh, water. En uh, ze waren helemaal tevreden en blij en kunnen nu uh, zonder onze ondersteuning verder uh, terugvaren naar uh, Iran. Ja. En uw taak zit er nu bijna op, hè? begrijp ik, want uh, we hebben hier van de week uh, de Evertse uitgezwaaid. Die gaat u aflossen. Uh, nou, niet helemaal. Het is wel zo dat uh, de onze missie hier uh, niet oneindig lang is. Dus we zijn van plan tot, uh, tot begin juni ongeveer uh, in het gebied te komen. Daarmee, uh, door de aflossing van, uh, van de Evertse, is Nederland wel uh, permanent uh, in het gebied aanwezig. Het verschil is dat wij wel onder de uh, Europese Unie-vlag uh, hier in het gebied zijn. En dat de Evertse straks, als uh, vlaggenschip zelfs van een NATO-vlootverband, onder uh, NATO-vlag uh, ook aan piraterijbestrijding gaat doen. Een klein, maar essentieel verschil. Meneer Verbeek, uh, Veerbeek, ik dank u wel. Ze leven auto's, Opel. Maar voor hoe lang nog? Dat hoort u zo. En de Opels en ook alle andere auto's. Die kunnen gewoon doorrijden op de weg. Want er zijn geen bijzonderheden. Het is nog steeds rustig op de weg. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. Moeilijke vraag. Wat geven we moeder morgen? Bloemen? Een boek of alweer een geurtje. Het kan natuurlijk ook een keer anders. Adopteer een geit. Adopteer een kip of adopteer een tijger of desnoods adopteer een moeder. Onder het motto: laten we wat goeds doen voor de wereld. Verslag even Jeroen Schudijzer. Laat zich dit alternatieve cadeautje uitleggen op een geitenboerderij in het Amsterdamse Bos. Te midden van de geiten, er lopen ook kippen rond hier. Ze zijn zeker heel tevreden, want gemekken hoor ik helemaal niet. Ze zeggen helemaal niks. Nee, heel stil. Ze We zitten wel aan mijn, uh, aan mijn snoeren te knabbelen. Ruud Huurman van uh, ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Dat één zo'n geit hè, voor economische ontwikkeling zou kunnen zorgen. Ja, dat kan het in, uh, in heel veel ontwikkelingslanden. Ik kan dus een geit adopteren. En ik dacht van nou, dan komt hij zeker in mijn achtertuin te staan. Nee, je geeft een geit cadeau. En uh, dat cadeau gaat uh, als je bijvoorbeeld voor moederdag overweegt... om een leuk cadeau te geven aan je moeder. Je moeder krijgt een kaart met een uh, bedankje... En een moeder in bijvoorbeeld Bangladesh in ons geval, die krijgt een echte geit. En van die geit kan ze eigenlijk een begin maken met een betere toekomst. Want een geit geeft melk? Geeft melk, dat kan verkocht worden. Daar kunnen de eigen kinderen van eten, waardoor ze kwalitatief beter eten krijgen. Je hebt geld voor medicijnen, kinderen kunnen naar school? Ja, en vooral onderwijs is natuurlijk uh, ja, echt het verschil tussen uh, gevangen blijven in armoede of kansen hebben in de toekomst op een beter leven. En je kunt zelfs ook sparen, waardoor je misschien wel uh, voor een microkrediet terecht kan. En door zijn lening kunnen ze vaak weer dingen aanschaffen waardoor ze hun bedrijvigheid wat verder kunnen uitbreiden. Dus een geit lijkt van hieruit uh, ja, onbetekenend. Maar het is vaak echt het begin van, uh, ja, van betere kansen. Ze zijn wel mooi, hè. Is een hele mooie witte geiten. Als ik denk van over twee weken... nou, ik ga mijn geit in Bangladesh eens even opzoeken. Dat kan niet. Nee, het is een symbolisch cadeau. En je geeft dus uh, niet een echte geit rechtstreeks cadeau... maar uh, het geld wat wij via dit programma krijgen... dat besteden wij via onze partnerorganisaties aan... Bijvoorbeeld geiten voor mensen die dat dringend nodig hebben. Ja, en als je even op internet zoekt... je kunt werkelijk van alles adopteren. Bij het Wereld Natuurfonds kun je zelfs een ijsbeer adopteren... of een tijger, een olifant, een pinguïn. Adopteer een kip.nl Is deze vorm van ontwikkelingshulp uh, in opkomst? Kijk, het is eigenlijk de hulp zelf is niet zozeer veranderd... maar het is een andere manier om mensen hier in Nederland... een mogelijkheid te geven om aan de ontwikkelingshulp bij te dragen. Dat je echt denkt van, ik doe iets... Ik doe iets en wat het leuke hier, het is symbolisch geven. Je wil een cadeau geven, maar heel veel mensen die weten eigenlijk van gekkigheid niet meer... wat ze hun uh, vriend of familie cadeau moeten doen. Dus dit is een originele manier om iets goeds te geven. Nou, hier staan honderden geiten. Ik hoorde niet één mekkeren. Nee, mensen mekkeren doorgaans meer. Nou, eens even wat moeders vragen. Vinden ze dat een goed idee? Als cadeautje een geit adopteren. Uh, nou, daar hebben wij geen ruimte voor in de tuin. Ik zou het het liefst in de tuin houden. geit adopteren. <laughs> dat zou natuurlijk voor de kinderen fantastisch zijn. <laughs> nou, ik geloof niet dat iedereen het snapt. Ja, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Denkt u dan echt dat u hem in de tuin krijgt? Nee, ik krijg hem niet in de tuin. Hij blijft hier. Ik ben Willem, de boer van de geitenboerderij. Ze zijn mooi wit. Uh. Heeft u ze beschilderd? Ja, we wassen ze elke dag, hè. En u heeft in de ontwikkelingssamenwerking gezeten? Ja, ook, ja. Pakistan en Zambia. En dan uh, gingen we er een met Nederlandse koeien. En dat ging helemaal niet. Die zaten onder de teken en onder de, de nadigheid En die geiten die liepen daar gezond. Ik heb altijd gedacht, mensen hier moeten geiten hebben en geen koeien. <laughs> dat is gewoon zo. Ze dat is, dat is fokken heel, heel makkelijk, heel snel. En je hebt uh, genoeg melk voor één gezin. Gewoon de perfecte geit voor een uh, boer in een ontwikkelingsland. Perfect dier en ook nog eens heel gezond. Dat geitenmalk heel licht verteerbaar is. Weet u wat u bij het Wereld Natuurfonds kunt adopteren? Een ijsbeer of een tijger? Een tijger? Nou, dat is wel avontuurlijk, absoluut. Goh, moederdag. En het is helemaal in dat adopteren van dieren. Zo zijn er vorig jaar via adopterenkip.nl bijna 13.000 kippen geholpen. En het Wereld Natuurfonds verkocht vorig jaar alleen al op moederdag 1100 adoptiepakketten. Het was een onrustige week bij Opel in Duitsland. Moederconcern General Motors die eist een grondige herstructurering... van de verliesleidende autofabrikant. En er steken nu geruchten de kop op dat de fabrieken in Duitsland... gesloten moeten worden. Gaan we over praten met autojournalist Wim Oudewenink. Wim, wat is er allemaal aan de hand? Nou, het, het lijkt maar niet goed te willen komen met Opel. Um, het is zo dat uh, vier jaar geleden toen met het faillissement, in het general motor verdreigend faillissement, wilden ze Opel verkopen. Toen wilden ze weer niet verkopen, want ze wilden het uh, intellectueel eigendom de techniek in eigen huis houden. Uh, toen kwam er een, een, uh, een herstructureringsprogramma om Opel toch weer winstgevend te houden. Maar, General Motors zelf is uit het faillissement zeer succesvol omhoog geklommen weer. Maar Opel heeft vorig jaar toch weer 700 miljoen verlies gemaakt. En ja, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. En uh, het, uh, Dan Ekerson, de CEO, de baas van General Motors in Amerika... heeft gezegd dat het nu toch wel heel gauw afgelopen moet zijn. Want uh, anders dan gaan er toch uh, erge dingen gebeuren. Ja. Erger dan misschien een fabriek sluiten. Uh, erger dan een fabriek sluiten? Dat betekent dat uh, de, de hele fabriek moet uh, worden gesloten. Oftewel, want Opel produceert op meerdere plekken in Duitsland. Ja, eigenlijk veel plekken. Uh, ze hebben in, in, uh, in Rüsselsheim wat ze noemen het Stamwerk, het fabriek waar, waar die ooit is opgericht. Daar worden uh, verschillende modellen gemaakt, de Insignia, maar ook de Astra. Maar ze hebben in Bochum een grote fabriek uh, waar ooit de Cadet uh, voor het eerst werd geproduceerd. Ze hebben in Eisenach een fabriek neergezet uh, nadat de DDR uh, weer bij uh, Duitsland is gekomen. Ze hebben in Spanje fabriek en ze hebben maar een jaarproductie van 1,2 miljoen auto's. Dus ze hebben eigenlijk veel te veel productiecapaciteit. Uh, ondanks het feit dat ze twee jaar natuurlijk de fabriek in België hebben gesloten in Antwerpen. Ja, maar Wim, jij weet ook op het moment dat je iets wil sluiten in Duitsland... dan heb je die machtige vakbonden. Dat zal een heel gevecht worden. Dat zal een zeker een gevecht worden, want uh, uh, directeur Strakke van Opel <coughs> in Duitsland zelf... Die heeft uh, in, in een paar weken geleden nog gezegd dat uh, tot 2014 met de vakbonden afspraken zijn gemaakt dat er geen fabrieken worden gesloten. En dan zegt meneer Akerson, ja dat is wel mooi en aardig, maar met dit verlies is dat niet te rechtvaardigen. Dus er gaat zeker wel wat gebeuren. En, en dat is op het de spanning die zich voordoet uh, bij, bij Opel. En met name die fabriek in Bochum is eigenlijk een verouderde fabriek. Maar daar zijn de vakbonden juist het sterkst. En nu proberen ze op andere mogelijke manieren toch wel die productiecapaciteit afleveren te bouwen, Onder andere door de Astra-productie weg te halen uit Rüsselsheim. Want de Astra wordt ook gemaakt in Polen. De Astra wordt ook gemaakt uh, in, in Poort in, uh, in Engeland. Dan maken ze er ook nog een paar. Goedkoper waarschijnlijk. Het is heel erg versnipperd en het is niet heel erg strategisch uh, goed onderbouwd... om door te gaan met al die fabrieken. Wat nou, mij zo opvalt is van het lijkt wel alsof Opel met allerlei nieuwe modellen op de markt komt. Uh, en ondertussen moeten we ook een beetje uit jouw verhaal opmaken... dat het dus niet echt goed gaat. Dat is deels natuurlijk te wijten aan de totale economische situatie in Europa, maar vooral ook omdat uh, Opel uh, met handen en voeten gebonden is aan de Europese markt. General Motors uh, staat niet toe dat Opel in zeg maar in China, een van de succesmarkten of in Brazilië auto's verkoopt. Want daar worden die auto's onder de Opel producten onder de naam Chevrolet verkocht. In Europa worden ook bepaalde modellen verkocht die Chevrolet heten... maar eigenlijk door Opel zijn ontworpen. De, de Chevrolet Volt elektrische auto en de Opel Ampera zijn volledig identiek. En het ontbreekt General Motors aan een strategie om Opel meer ruimte te geven, om Opel beter te positioneren... ook ten opzichte van Chevrolet, wat een iets goedkoper merk is... maar wat ook wel over de hele wereld verkocht mag worden. En dat hebben concerns als uh, Peugeot, Citroën beter voor elkaar. Die hebben hun merkidentiteit op elkaar afgestemd. En Volkswagen doet dat nog beter met Skoda, met Seat, met Audi. Dat zijn echt merken die elkaar niet bijten, die elkaar aanvullen... Maar met Chevrolet en Opel gaat het, dat, dat zit elkaar in de weg. Ja. Waarbij Opel in het verdomhoekje zit, als ik het zo mag zeggen. Want Opel mag niet, wat ze eigenlijk zou willen, buiten Europa expanderen. Precies, ze wilden eigenlijk de vleugels uitslaan. Want buiten Europa moet je je geld verdienen. Dat is een beetje het verhaal van de afgelopen dagen ook van de economische crisis. Dankjewel, Wim. Wim Oudeweerink was dat. Het NOS Radio en journaal Overzicht. Checkline Nivaat. Goedemorgen. Het welbekende ING-logo, de oranje leeuw, heeft een enorme dreun gekregen met als resultaat een blauwe oog. Het Financiële Dagblad verwijst hiermee naar Brussel dat uithaalt naar de ING. Ook de Telegraaf en de Volkskranten openen hun kranten vanochtend met het nieuws dat Brussel de aanval heropent op de 15 miljard euro die de bank eind 2008 van de Nederlandse staat ontving. Brussel eist opheldering over nalatigheid door ING... bij het afbetalen van de schuld en het niet verkopen... van de hypotheekbank Westland-Utrecht. Ook onderzoekt de commissie of ING direct in Italië... de staatssteun misbruikt door als prijsvechter... klanten van andere banken af te snoepen. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, waarschuwt de Grieken... dat ze de euro moeten verlaten als ze hun afspraken niet nakomen. Hij zei dat in een interview met de Italiaanse tv-zender Sky-TG24... Indien de akkoorden niet worden gerespecteerd, betekent dat dat er geen voorwaarden meer zijn om verder te gaan met een land dat zijn beloftes niet nakomt. Aldus Barroso. En de BBC meldt dat de Griekse president Karolos Papoulias zich voorbereidt op gesprekken met de partijleiders in een poging een noodregering te creëren. Als ook deze poging mislukt, zullen waarschijnlijk volgende maand verkiezingen worden gehouden. Meer daarover het volgende uur, want dan gaan we praten met correspondent Connie Kees. Kandidaat lijsttrekker Henk Bleker heeft kritiek op het Vijfpartijenakkoord, ook wel het Koendersakkoord genoemd. Bleker vreest dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht... desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. En dat stelt Bleker in een interview met het Algemeen Dagblad... En in het interview zegt bleker ook dat hij van plan was te stoppen in de landelijke politiek. Nu de verkiezingen voor de deur staan, wil het CDA in Overijssel nieuwelingen de kans geven om in de Tweede Kamer te komen. Leden kunnen daarom voor de verkiezingen stemmen op een pers persoon die al in de Tweede Kamer zit en op een nieuwe kandidaat. Volgens RTV Oost is het CDA in Overijssel de eerste provinciale afdeling die haar leden op deze wijze invloed geeft op de samenstelling van de kieslijst. Zonder goede reden op een pleintje rondhangen kost u 125 euro... en voor het spugen op straat 25 euro. De Vlaamse kranten De Morgen en De Standaard... schrijven over de kritiek over de wildgroei van boetes door overlast. Een kinderrechtencommissaris klaagt erover. Hij vindt dat agenten te snel boetes uitdelen... en wijst op de gevaren van wildgroei. Zo nam het aantal overlastboetes in Gent de afgelopen jaren met 22 procent toe. Het Reformatorisch Dagblad opent met een lofzang op moeders. Bekende en minder bekende mannen vertellen over hun moeder. Zo zegt een jeugdwerkadviseur in de krant... dat moeders de beste managers van de wereld zijn. En ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slop ziet zijn moeder niet op Moederdag, maar wel vandaag. Ze gaat namelijk mee naar het ChristenUnie-congres... in zijn woonplaats Zwolle. Slop's vrouw, met wie hij vier kinderen heeft... heeft zelf haar cadeautje voor Moederdag moeten kopen. Nou, Hoe dat zit, gaan we zo eens even vragen aan Arie Slop. Want we gaan zo met hem praten, na acht uur... hier op deze zender Radio 1. Tegenstanders vrezen haar behendigheid en haar snoeiharde service van 140 km per uur. Mijn weg naar Londen 2012 is ingezet. Ongeslagen rolstoeltennisser Esther Vergeer bereidt zich voor op alweer haar vierde Paralympische Spelen. Ik denk dat dit een absolute motivatie is om uh, voor die gouden medaille uiteindelijk in 2012 te gaan. Een gesprek over kwetsbaarheid en over topsport. Morgenochtend van 7 tot 8, rolstoeltennisser Esther Vergeer in Dit is de Zondag.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 Met alles op de groei. JPC Business. Een ongeval met hete vloeistoffen is oorzaak nummer 1 van brandwonden bij kleine kinderen. Tot 4 jaar is hun huidje erg dun en zijn ze extra kwetsbaar. Weet als ouder wat je moet doen. Vraag nu de eerste hulpwaaier van de Brandwondenstichting aan. Ga naar brandwondenwaaier.nl. Deze boodschap geldt ook voor bezorgde opa's en oma's. Brandwondenwaaier.nl